Hier is met het NOS Journaal. GroenLinks-voorzitter Helene Wening zegt dat er op geen enkele manier druk is uitgeoefend op Tofik Dibi. In het tv-programma Knevel en Van den Brink verdedigden ze de gevolgde procedure rond het lijsttrekkerschap. Volgens Wening is die goed en zorgvuldig verlopen. Een commissie die het partijbestuur moest adviseren concludeerde dat kamerlid Tovik Dibi niet voldoet aan het opgestelde profiel en daardoor niet geschikt is als lijsttrekker. De commissie droeg daarom alleen de huidige fractievoorzitter Jolande Sap voor. Het partijbestuur kwam volgens Wening daardoor met een dilemma te zitten. Veel leden, onder wie prominent Femke Halsema, gaven aan iets te kiezen te willen hebben. Het bestuur besloot vervolgens dat er toch een referendum moest komen over het lijsttrekkerschap tussen SAP en Dibi. Volgens Wening moeten de leden nu een keus maken. Ze gaat ervan uit dat de leden het advies van de commissie daarin meenemen. De eerste dag van Facebook op de Amerikaanse beurs is zonder grote koersschommelingen verlopen. Het aandeel dat voor 38 dollar naar de beurs was gebracht, sloot met een winst van 0,6 procent op 38 dollar en 23 cent. Veel beleggers hadden rekening gehouden met een sterke winst, maar die bleef uit. Het Olympisch vuur is aangekomen op Brits grondgebied. Een lantaarn met erin het vuur is vandaag van Athene overgevlogen naar een militaire basis in Cornwall. Aan boord waren onder andere de Britse prinses Anne en voetballer David Beckham. Morgen wordt het vuur naar Lens End overgevlogen in het uiterste zuidwesten van Groot-Brittannië. daaruit dragen estafettelopers de fakkel door het hele land. Het weer, vannacht wolkenvelden en opklaringen, morgen wisselend bewolkt. In de middag plaatselijk een bui, temperatuur van 16 graden aan zee tot plaatselijk 22 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. You can see Ah, uh,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 Het witne van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. Zie You don't know how you met me. You don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free.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 And nobody can care You're feeling guilty And I'm well aware But you don't look ashamed And baby, I'm not scared I'm singing Follow me, everything is alright Friday tussen 3 three and 5. 5. The greatest hit of Europe. Not maar but origineel. Well, In the Euro breakdown of the de the countdown of the continent. Yeah. yeah, yeah. De met handen op mijn voorhoofd En kijk me even onderzoekend aan Zij helpen bij het drinken van wat water Als het er blijft nog even bij me staan Nachtzuster, van moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen Nachtzuster, Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtgister Haal ik de morgen? Nachtgister Ik doe iets de Ik lig hier te beven en te zweten je in de koets en kippen wel Zuster zegt me maar, blijf ik wel in leven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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe kan ik wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, hallo ik de morgen? Nachtzuster, hoe kan ik bij je? Nachtzuster Waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Doe iets van Nachtzuster Waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster Haal ik de morgen? Nachtzuster Doe iets oh, Nacht, oh, Nacht, hey, oh, Nacht, oh, van mijn pijn Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster de pijn, de pijn, de pijn Nachtzister, Nachtzister, oh, oh, oh. Nachtzister, de yeah, oh, oh, oh. de pijn, de pijn, de, pijn, de, pijn, de pijn.